Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Kersttoespraak koningin in teken duurzaamheid. Een reeks bomaanslagen in Nigeria, opgeëist door Boko Haram. En hackersgroep Anonymous breekt in bij Amerikaans inlichtingenbedrijf. Het weer vanavond blijft het bewolkt. Het wordt niet kouder dan een graad of 9. De zuidwestenwind kan aan zee vrij krachtig zijn... Ook morgen veel bewolking en hier en daar wat regen. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Mahatma Gandhi zei eens... de aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte... maar niet voor ieders begeerte. Als schepselen begiftigd met verstand en geweten... mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen... in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Koningin Beatrix heeft in haar jaarlijkse kersttoespraak opgeroepen... tot duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt volgens haar zorgeloos omgesprongen. Ondanks de crisis moet bij besluiten... de kwaliteit van de toekomst meetellen, zei de koningin. Met de afwegingen die nu worden gemaakt... staat ook het leven van wie na ons komen op het spel. Niemand mag daarvoor de ogen sluiten... De koningin preeste vaak kleinschalige initiatieven om zuinig met energie te zijn en duurzaam te produceren en consumeren. Ze noemde het positief dat het vaak jongeren zijn die zulke initiatieven nemen. In Den Haag is uh, politiek verslaggever Marcel Bril. Uh, Marcel, hoe zijn de reacties op de kersttoespraak van de koningin? Gemengd, als je op internet kijkt, dan uh, zijn er veel positieve reacties... maar zo af en toe ook eens een keer een negatieve. Laten we met een negatieve beginnen van uh, PVV-leider Geert Wilders. Hij reageerde meteen door te twitteren. En dan citeer ik even... Mijn hemel is de majesteit stiekem lid geworden van GroenLinks. Kritiek van Wilders is uh, inmiddels net zo traditioneel... als de kersttoespraak van de koningin zelf. Want uh, jaar na jaar laat hij weten dat hij uh, veelal de kersttoespraak niet zo heel erg veel vindt. Uh, een paar jaar geleden zei hij uh, dat de toespraak vol multicultuur onzin zit. Dus een uitgesproken afwijzende wil, dus dat is niet nieuw. Maar verder lees je veel uh, positieve geluiden. CDA-Kamerlid van de Werven noemt het indrukwekkend... dat de koningin duurzaamheid centraal stelt. Uh, maar ook bij de oppositie is men tevreden. GroenLinks zegt uh, bij monden van Kamerlid van Tongeren... dat de toespraak van de koningin precies de juiste boodschap heeft. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren krijgt weer hoop van zo'n kersttoespraak. Maar zegt daarbij nu het kabinet nog. En tot slot zegt PvdA-kamerleer Diederik Samson: De woorden van de koningin zijn eigenlijk kritiek op het kabinetsbeleid. Want hij twittert de koningin laat even wonder weten wat ze van 30 kilometer per uur weg met de natuur vindt. En wat denk jij? Moeten we die toespraak zien als kritiek op het kabinetsbeleid? Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Um, want ja, je kunt er heel veel inlezen in zo'n toespraak. Uh -huh. Ik snap dat de oppositie het zo zegt, want er wordt inderdaad bezuinigd op natuur. En het kabinet wil de plekken waar 130 km per uur gereden wordt uitbreiden. In dat opzicht zou je het als kritiek kunnen zien. Maar aan de andere kant, het kabinet doet wel het een en ander aan duurzaamheid. Ze willen dat er green deals gesloten worden. Nou, dat zijn overheden en burgers die gemotiveerd worden om duurzame plannen te maken maken. Ja, als je de kersttoespraak leest is dat ook wel een beetje wat de koningin wil. Bovendien wijst de koningin op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Dat is typisch een VVD-ding. Met overigens als waarschuwing dat we ons niet alleen maar moeten richten op eigen gewin. En ook zegt koningin Beatrix dat er samen met andere oplossingen bedacht moeten worden. En ja, dat samen, dat is dan weer heel erg CDA. Dus dat bij elkaar opgeteld. Dan hoor je daar het kabinetsgeluid in. Maar ja, hoe dan ook. Haar boodschap vandaag is, denk niet alleen aan geld, maar ook aan de planeet. En verwacht niet alleen iets van anderen, maar doe zelf ook wat. Oké, okay, Marcel Bril in Den Haag. In Nigeria is een reeks bomaanslagen op kerken gepleegd. De zwaarste aanslag was op een kerk in een voorstad van de hoofdstad Abuja. Daar ontplofte een bom tijdens de kerstviering. Zeker 25 mensen kwamen om. Vier mensen zijn opgepakt, vertelt een legerwoordvoerder. We hebben een policeman. verloren. We hebben drie arresten. Vier arresten. Ik denk dat uh, dit een houdstof is. We kunnen ze gebruiken om... Het leger hoopt meer informatie van de verdachten te krijgen over de aanslagen. Ook in de stad Jos en in Gadaka in het noordoosten ontploften bommen bij of in kerken. De bomaanslagen zijn opgeëist door de radicale islamitische groep Boko Haram. Het noorden van het land is voornamelijk islamitisch. In het zuiden van Nigeria wonen vooral christenen. De hackersgroep Anonymous meldt een inbraak in het Amerikaanse inlichtingbedrijf Stratfor...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 Op Radio 2 is de top 2000 vanmiddag weer begonnen. En niemand minder dan André Kuipers gaf vanuit het ruimtestation ISS even na 12 het start zijn. Het is mij een grote eer en genoegen om vanuit het internationale ruimtestation... met 28.000 km per uur de top 2000 van 2011 te openen. Ik wens iedereen natuurlijk heel veel luisteren de komende dagen. En de top 2000 begint dit jaar met het nummer toren van Natalia de Broelia. Kuipers vertelde vanuit het internationale ruimtestation ook wat zijn favoriete nummer is. Dat zal je misschien niet verbazen, maar het is uh, Space Oddity van David Bowie. Dat Heerlijke kon, muziek ja. die natuurlijk uh, het helemaal weer opwekt. Dat kon natuurlijk ook niet anders, hè. Die plaats staat overigens op 202, dus je moet nog wel even geduld hebben. Maar dat geduld heb je wel, denk ik. Ja, ik ga ergens anders heen. Hij hoeft in het ISS niets te missen. Kuipers heeft de top 2000 op een USB stick meegekregen. Ik, uh, ik heb alle muziek bij me en uh, gelukkig heb ik met vrije tijd. Dus uh, ik ga er uh, uitgebreid naar luisteren. Er zijn dit jaar 3 miljoen stemmen uitgebracht voor de top 2000. Kort voor oudjaar wordt de nummer 1 gedraaid. Dat is dit jaar weer Bohemian Rhapsody van Queen. Dat het won van Hotel California. Van de Eagles, dat vorig jaar op nummer 1 stond.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 Ook sprak hij vanaf het balkon van de Sint-Pieterskerk de hoop uit... dat de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen worden hervat. Benedictus deed verder een oproep aan de internationale gemeenschap... om hulp te bieden aan slachtoffers van rampen. Hij noemde met name mensen die honger leiden in de horen van Afrika. Na zijn toespraak sprak de paus als elk jaar kerstgroeten uit... in meer dan 60 talen. Zalig en gelukkig kerstmis... Een ijsbreker heeft een Russische vissersboot bereikt... die anderhalve week geleden strandde bij de Zuidpool. Volgens het reddingsteam op de ijsbreker gaat het goed met de 32 mensen op de boot. De vissersboot Sparta liep vorige week donderdag een gat van zo'n 30 centimeter op... na een botsing met een ijsberg. Reddingswerkers gaan nu brandstof wegpompen om het gat boven het water uit te laten komen. Daarna wordt het gat dichtgelast. Doel is dat de vissersboot morgen zijn weg weer kan vervolgen over de Rosszee. Onduidelijk is of dat op eigen kracht kan. Mogelijk moet de ijsbreker de weg vrijmaken. Het CDA in Eindhoven wil opheldering over de geflopte actie Serious Live. Dat was de Eindhovense variant van de landelijke actie Serious Request. Er werd 30.000 euro opgehaald, maar het project heeft 250.000 euro gekost. Het gaat om gemeenschapsgeld en bijdrage van sponsors. Het CDA wil nu weten hoeveel de gemeente heeft bijgedragen... zegt CDA-raadslid Ibrahim Wijmenga helaas, grote artiesten hebben het laten afweten, slecht weer, noem maar op. En ja, wij hebben gewoon op een gegeven moment daar ook technische vragen over gesteld. Hoe staat de vlak bij? Op het moment de totale openheid die bijvoorbeeld vorig jaar is gegeven bij een serieus request, toen die in Eindhoven was. Die is er nu niet. De organisatie van het evenement spreekt van een teleurstelling en belooft dat de 30.000 euro die is opgehaald ook echt naar het Rode Kruis gaat.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 En tot besluit nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Koningin Beatrix heeft in haar kersttoespraak opgeroepen tot duurzaamheid. De politieke reacties op de toespraak zijn gemengd. In Nigeria is een reeks bomaanslagen op kerken gepleegd. Zeker 25 mensen zijn omgekomen. En de hackersgroep Anonymous zegt ingebroken te hebben... bij het Amerikaanse inlichtingbedrijf Stratfor. Dat werkt voor onder meer de Amerikaanse land- en luchtmacht. En dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen plots van de VPRO.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 Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn. Hier kun je een zeker er dan een hengeltje uit te gooien. Proep. staat hier met tent, zo hier, zo'n igloo. Nou, daar een bankstel. Bij de neus. Nee, uh, alleen uh, een kabel. <laughs> Wie is dit? Johan. En waar zijn we? Ik gok dat we ergens in het noorden van Nederland zijn, zo te horen. In Groningen zijn we. Ja. Johan die was 15 jaar dakloos daar, maar had dus wel een vaste verblijfplaats, namelijk onder een viaduct. In een tent. Nou, dan ik daar uh, een beetje uh, liggen uh, in mijn tent. Uh, lezen en zo, boekjes lezen, stripboeken, donderduks en zo. Het klinkt, ja, sorry, maar het klinkt eigenlijk wel gezellig wat hij nu zegt. Dat vond hij ook echt. Oh. Hij, hij zei dat een beetje de denken aan vroeger, bij zijn moeder thuis. Rijjotje erbij, ja, natuurlijk. Ik ging altijd uh, heel uh, slem, uh, FM altijd luisteren. Ja. Maar op een dag krijgt hij een echt huis aangeboden. De eerste nacht valt hem een beetje zwaar. Ik vond het huis te lang, de woonkamer te groot. Want je bent een uh, uh, klein te leven, in zo'n klein, uh, iglo tentje. En opeens kom je in uh, een groot huis. Weet je wel, voor je gevoel. Want opeens kreeg je een slaapkamer erbij, een woonkamer, de, de keuken. En je... Hij voelde zich gewoon niet thuis in dat huis. Hij was te groot. Ja, het is niet alsof hij niet dankbaar was, maar dit huis, daar verdwaalde hij in. Hij had een soort omgekeerde claustrofobie daar. Ja. Dus hij zorgde dat hij eigenlijk zoveel mogelijk weg was. Zodra hij wakker werd, naar buiten. En dan ging hij bijvoorbeeld in de bibliotheek zitten, een hele dag. En dan s'avonds naar huis, meteen naar bed. Aha. Om de volgende ochtend weer zo snel mogelijk weg te zijn. Ik heb te snel ja gezegd, Ik vond het te netjes. Het leek me zo'n bij jij in huis. Hij had er spijt van dat hij het huis had genomen? Eigenlijk wel. Dus op een dag neemt hij een radicaal besluit. Nou, daar heb ik gewoon uh, de sleutel op tafel neergelegd en ben ik gewoon weggegaan. Hij is gewoon weggelopen uit dat huis en ging weer zwerven. Sliep in plantsoenen in het park, onder een brug, in een portiek. Toen zat ik in de portiek en zo en dan zie je wat de regen en zo langs je. En dan denk je van, oh shit. Maar jongen, wat een puin heb ik van gemaakt Dat wel. dan heb uh, ik nou maar wel uh, die huis uh, gehouden, ja. En nu krijg je weer spijt dat hij dat huis juist weer niet had gehaald. Maar ja. Ja. hij krijgt een nieuwe kans. Een nieuw appartement. Ik kan net een bankstel in een tafel. Een stoel, meer voor mij is meer dan genoeg. Uh, niet te groot, gewoon uh, klein. Dus uh, nou, bijna net zo groot als een tent. En zo'n bungalow-tent. <hé> ja, gewoon een huis op zijn maat. Maar je ziet dat het nog niet zo eenvoudig is om thuis te komen ergens. De verwachtingen zijn zo groot, maar de praktijk kan tegenvallen. En soms is thuis ook niet helemaal waar je verwacht dat het is... maar heel ergens anders. Dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema... en dat is deze keer thuiskomen. Het eerste verhaal gaat over twee vrouwen en hun thuiskomst. En dit is zo'n verhaal waarin alles groot is. De fouten die er gemaakt worden, de verwachtingen, de teleurstellingen... maar ook de vriendschap. Acte 1. Vera en Annelies. Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson. Ik heb zo mijn gebukt, heb ik echt de grond gekust. Mensen keken naar me, maar het maakte me niet uit. Ik was zo blij, zo gelukkig. Ik zag de Hema. Ik zag... Ik, mijn dochter zei, moet je een stuk kookworst? Ik zei, oh mijn god, wat heerlijk. Want je bent niks meer gewend. Het is middenzomer als Annelies aankomt op Schiphol. Ze is jaren weg geweest. Ja, het is zo mooi. Nederland. Weet je, nu ben ik er weer aan gewend. Maar als je daar vandaan komt, is het zo mooi. De bomen, alles is zo fris. Want zo... die Peru is alles zwart. Van die uitlaatgassen. Annelies had eigenlijk veel eerder thuis willen komen. Maar ze liep vertraging op. Drie en een half jaar. Het is oktober 2006 en Annelies is in een buitenwijk van Lima. Ze staat op het punt om te vertrekken naar het vliegveld. Volgens de afspraak krijgt ze een koffer. Een geruite koffer die niet te veel op moet vallen... Maar die koffer die stonk verschrikkelijk naar de mottenballen. Dus ik zei, ja, voor wat dat? Ja, voor de honden. Dan ruiken ze niet wat erin zit. Ja, maar ik als Nederlandse vrouw kom toch niet met een koffer van mottenballen over de grens. Dus ik had die mottenballen er nog uitgehaald, met parfum gespoten. Dat die lucht wegging. Maar ja, ik, ik denk, nou, dit gaat niet goed. Dat gaat niet goed komen. Annelies neemt een taxi naar het vliegveld en loopt naar de check-in. Ik was nerveus, want ik voelde dat het niet goed ging. En ik had ook heel achterhoofd die koffer laten staan. Nee, dat kan niet, want dan heb je niks, geen handbagage. Wat gaan ze dan zeggen? Dus ik ben gewoon gegaan bij de balie. En ik werd aangehouden door twee man, die stonden daar al. En die begonnen aan mijn koffer te ruiken. En toen vroegen ze ook mijn koffer open wou maken. En toen vroeg ik, moeten mijn kleren eruit? Nou, dat hoefde dan niet, maar ze gingen schuiven met mijn kleren en tikken aan mijn koffer. En toen wist ik van het is over. Op een gegeven moment gaan ze alles opentrekken, de voering uit die koffer trekken. Ja hè? en daar lag het dan. Drie grote plakken, 7 kilo. Annelies wordt naar een politiebureau in Lima gebracht. Ze blandt in een cel in de kelder... waar ze met veel andere gevangenen op papier op de grond slaapt. Daar lopen de ratten over je. Verschrikkelijk. Zo vies, zo steek, dat je gewoon kotsneigingen krijgt. Na 15 dagen voor haar arrest komt ze in de gevangenis. Ik had niet voorgesteld dat ik in de Hilton kom. Maar dan word je in een gevangenis gebracht die helemaal open is. Koud. Alles is open. Dan word je op de gang neergelegd. En dat is het beginstadium. In de gevangenis werk je, je omhoog door verschillende stadia van slaapcomfort. Van de gang word je naar een kamer. Nou, dan ben je al zo blij. Dan word je onder een stapelbed. Dus je hebt een boven, daaronder. En dan daaronder moet je gaan slapen. Dus dan ga je weer op de grond. Maar dan is het net hotelstootje hoofd niet. <lacht> Ik heb het echt meegemaakt dat er gewoon kakkelakken in mijn gezicht vielen. Dooskist ja. lijkt het net. Ja, ongeveer 10 centimeter boven je zit zeg maar, het eerste bed vanaf de grond. Dus ja, het is net of je gewoon opgewaard bent. Dit is Vera. Ze zit al een jaar vast als Annelies opgepakt wordt. In de werkruimte van de gevangenis hebben ze elkaar leren kennen. Jij was altijd koffie <lacht> drinken aan het haken. <lacht> Met haken, die deken. Oh, die ellende, ellende dekens. Oh. Yeah. Twee, perso <lacht> twee persoonsprey. Het, het, het is heel vreemd, maar je krijgt geld uit Nederland gestuurd van je kinderen. Om te overleven. Dus dan hou je een beetje geld over en dan ga je... Ik schreef heel veel, maar doordat ik kon haken... ging ik voor mijn kleinkinderen dingen haken. Op een gegeven moment bleef je mutsjes haken ook, maar die kinderen groeien door. Die dragen zie hier niet, die mutsjes. Dus dan ga je maar een dekbed ga je haken. En dat stuur je dan naar je kinderen. Nou, dat ziet er ook niet uit hier natuurlijk, weet je, maar... Voor mij was dat iets om terug te doen. En zo heb ik Vera leren kennen, draaien, met haken. Draaien, dat was hem, ja. De rondjes, de, de vierkantjes, de vierkantjes, nog meer vierkantjes. Vanaf dat moment zijn ze zoveel mogelijk bij elkaar. We mochten elkaar zo graag. We zijn ook afzijdig, zijn we een beetje van de anderen gaan zitten. Niet om te laten, want wij zijn... Nee... We waren ze zat. Je moet werken, dus je moet je eigen aan de regels houden. En ik wou me eigen aan de regels houden, omdat ik naar huis wou. En toen op een gegeven moment ben ik ook, heb ik overplaatsing aangevraagd. Of ik alsjeblieft bij Vera op de afdeling mocht. Nou, met goed gedrag mocht dat dan. Maar het is een vreemd dubo. In een norma normaal leven was ik haar niet tegen, of was ik Annelies waarschijnlijk niet tegengekomen. Want hij heeft gewoon een hele andere, ja. Ja, een leefwereld als mijn maar weer. Zij is heel ander Annelies is een geblondeerde Rotterdamse van bijna 60, die afwisselend thuis is geweest met haar kinderen of in de horeca heeft gewerkt. Vera is 36 en is opgegroeid in een heel ander milieu en leidt een heel ander soort leven. Ik ging echt naar festivals en zo. Weet je wel, een survival camps en ik ging backpacken en dat soort dingen... <laughs> Weet je, door Italië trekken en uh, ja, dat soort dingen. Ja, dat was niet iets, echt iets voor haar, nee. Ik zie haar niet zeg maar met de chili peppers op de achtergrond. Met <laughs> een rugzakje en een tentje gaan afzetten, nou nee, nee. ja. Maar het klikte wel. Ik vond het helemaal geen type om in de gevangenis. Daar ben ik ook geen type voor in de gevangenis. Maar ja, zij was zo netjes. Maar ja, ik vond het wel gelijk een liefheid. Het is moeilijk om te begrijpen hoe deze twee vrolijke, gezellige vrouwen... tot het besluit zijn gekomen om drugs te gaan smokkelen... en zichzelf in deze situatie hebben gebracht. En het is alsof ze het zelf niet helemaal snappen. Ik durfde nog geen moet in mijn zak te nemen... want ik heb nog nooit een bekeuring van mijn leven gehad. En dat meen ik echt. Maar eigenlijk zaten ze al langer in de problemen. Annelies kwam in aanraking met drugs via haar jongste zoon. Hij was verslaafd en kwam bij haar in huis wonen. Toen is het eigenlijk een beetje ook bergafwaarts met mij gegaan. Want ik heb hem bij mij thuis laten gebruiken. Dat ik dacht, dan gaat hij niet naar buiten. Dan doet hij het bij mij thuis. En op een gegeven moment raak hij daar dan toch in voorzeild. Annelies begint zelf te gebruiken. bouwt schulden op. En drugsmokkelen lijkt een makkelijke manier om snel aan geld te komen. En dat is misschien niet goed te keuren, want als moeder zijnde... maar op dat moment zag ik het als geen uitweg meer... Dus toen heb ik gezegd tegen mijn zoon van... nou ja, als jij dan op z'n Hollands gezegd naar de godverdomme wil... dan gaan we samen. Ook Vera raakt verslaafd. Cocaïne. Ze gebruikt samen met haar partner. Een man met wie ze twee kinderen heeft. Een jongetje van drie en een acht maanden oude baby. Ze wonen in een huis dat ze niet kunnen betalen en hebben veel ruzie. Weet je, normaal gesproken als moeder dan moet je gewoon kiezen voor je kinderen. pak je je kinderen en ga je weg. Als je in zo'n relatie zit. Maar ik kon niet van die man, kon ik gewoon niet weggaan. Op de een of andere manier. Ik heb wel geprobeerd, maar elke keer toch weer teruggegaan. Hoe slechter het gaat in de relatie, hoe meer ze gaan gebruiken. Ik was gewoon helemaal mezelf niet meer, totaal niet. Als haar partner besluit om drugs te gaan smokkelen, gaat weer een het plan mee. Maar stiekem hoopt ze dat ze worden opgepakt. Ik zal gewoon geen uitleg meer. Dan is het nog beter eigenlijk dat ik zeg maar vast te zitten en dat mijn kinderen ergens naartoe gaan, weet je wel, in Nederland waar het goed is. Als dat ik hierin verder ga in die relatie met drugsgebruik en alles erbij, dat ik zeg van ja, dat gaat gewoon niet goed gaan, dat gaan mijn kinderen ook aan kapot. Vera wordt opgepakt samen met haar man en kinderen. Ze hebben 9 kilo cocaïne bij zich. De arrestatie betekent het einde van de destructieve relatie en de verslaving. Maar over de verdere gevolgen heeft Vera niet goed nagedacht. Haar staat een straf van 15 jaar te wachten. En haar kinderen zullen worden meegenomen. Waar naartoe is niet duidelijk. Mijn oudste zoon kon ik niet eens meer zien, want die was aan het spelen. Die hebben ze gewoon zo gepakt en meegenomen. En mijn baby was ik borstvoeding aan het geven. Die hebben ze gewoon van me afgepakt en ja, gewoon meegenomen. Zo. Dus ja, ik heb gewoon van, uit dat voorarrest, die 15 dagen, was ik gewoon een soort van krankzinnig eigenlijk. Eenmaal in de gevangenis probeert Vera zo min mogelijk te denken aan haar familie. Ik heb geprobeerd heel erg mijn kinderen en alles zeg maar, emotioneel van me af te zetten. Want ik heb gewoon zoveel mensen gezien die daar aan kapot gingen. Of echt gewoon ziek werden daarvan. Met gemis aan kinderen en zo. Ik heb gewoon afstand genomen. Ik denk: van ja, ik moet toch op een of andere manier moet ik gaan overleven. Annelies is juist de hele dag bezig met haar kinderen. Ze schrijft brieven en maakt cadeautjes voor ze. Ik, ik had nog geen dag zonder mijn kinderen geleefd, dus dat was voor mij het ergste. Maar me toch sterk gehouden, dat ik altijd dacht van... er komt een tijd dat je weer bij je kinderen terechtkomt en dat hield me op de been. Vera en Annelies brengen de jaren door met het haken van dekens en het beschilderen van kussens. Maar Vera begint ook haar straf aan te vechten. En die van Annelies... Vera heeft heel veel voor mij gedaan en ze heeft heel veel voor mij betekend. Want ik kreeg de Spaanse taal heel moeilijk onder controle. Want ik ben ouder en ik... Ik, ik wou het ook helemaal niet leren. Ik wou weg daar. Ik was alleen maar bezig met de komende dag dat ik weg ben. Dat ik in Nederland kom. Dankzij Vera wordt de straf van Annelies verlaagd tot 3,5 jaar. Vera's eigen straf strandt op 10 jaar. Maar met goed gedrag kan het lager worden. Annelies is de eerste van de twee die vrijkomt. En dan word je geroepen. Bander, liberta, to liberta. Je hebt je vrijheid gekregen. Maar ze mag het land nog niet verlaten. Het laatste jaar van haar straf moet ze buiten de gevangenis doorbrengen. En dan loop je naar buiten en dan kijk je naar buiten en je weet niet waar je bent. Druk, allemaal auto's. Links, rechts, overal. Gillen op straat daar, en mensen. Ik ben weer een stap terug gedaan. Ik wil weer terug naar binnen toe. Een jaar lang zwerft ze door Lima... Ze woont een tijdje bij nonnen in een klooster, slaapt een paar dagen in een park... en logeert in kamers van andere ex-gedetineerden. Als het jaar er bijna op zit, krijgt ze geld van haar oudste zoon... zodat ze een ticket kan kopen om naar huis te komen. En als Vera een jaar later vrijkomt, komt Annelies haar ophalen. Wat hebben we gedaan? Ik weet niet eens meer. Volgens mij heb je verschrikkelijk veel eten voor me klaargemaakt. Ik heb echt lam gegeten. Ik was niet meer gewend om te eten, want in Peru ja, je hebt, in feite heb je in feite zo weinig geld. Dus ja... Je eet beetje, beetje gewoon. En het is voornamelijk bonen. Ik heb me echt <lacht> Ik had al een huis natuurlijk en het was al ingericht. Dus ik vond het zo leuk dat ze op een normale bank kon zitten. Want ja, dat had je daar allemaal niet dus. Dus daar was ik ook trots op. Weet je wel, kijk Vera, dit is voor ons. Annelies kan nog steeds niet geloven dat ze een plek voor zichzelf heeft. En dat het haar gelukt is om het mooi in te richten. Vrijwel zonder geld. Het heeft helemaal geen waarde wat hier staat. 0,0. Het duurste wat erin is, is de vloer en mijn televisie. Voor de rest is alles action. avonds ga ik ook soms op het balkon staan. <lacht> ja, het is misschien heel raar, maar dan heb ik de kaarsjes aan en zo. hè? En dan ga ik op het balkon staan en denk, oh, wat is het mooi. Ben ik zo trots? Zeg, ik vind je leuk, hè? Ja, zegt ze, het is zo mooi. Soms zeg ik ook, dan ben je, je gauw gewend aan dingen... Zeg, is het nog steeds mooi? Ja, tuurlijk zegt ze. Toen Vera na vijf en half jaar terugkwam naar Nederland, stond Annelies op haar te wachten. Maar niemand van haar familie. Haar kinderen zijn in een pleeggezin terechtgekomen en haar ouders willen haar niet meer zien. Ze zijn nog steeds boos. Ze kunnen het gewoon niet snappen. Ze zijn heel erg. Ze hebben altijd een leven geleid. Heel erg volgens de regels. En ze konden dat gewoon niet handelen. En ik heb, geloof ik, duizend keer vergeving gevraagd. En ik heb ze uitgeprobeerd uit te leggen wat een verslaafsprobeem is. Maar ze hebben het niet kunnen snappen. Heel erg jammer. Want ik hou heel veel van ze, maar ik heb geen contact met ze. Dus dat is iets, uh, ja, moet ik hem bij neerleggen. Maar ik mis ze, ja. Ook Annelies heeft het contact verloren met haar familie. Mijn oudste zoon ben ik kwijtgeraakt. Mijn jongste zoon waar ik het eigenlijk niet voor tussen aanhalingsteken voor gedaan heb. Ik heb het ook voor mezelf gedaan, voor het geld. Maar die kwam vast te zitten. Nou, mijn dochter, die houdt echt wel van me. Echt wel. Maar Anja heb het ook druk. Ik heb vriendinnen, heb kennis, heb te werk. Dus ja, die zie ik ook niet. Telefonisch wel, ik weet dat het goed gemiddeld gaat. Maar er is geen... Weet je, het is niet echt wat ik had gedacht van... oh, mijn meisje kan ik weer in mijn armen nemen. Weet je, dat is gewoon niet meer. Annelies en Vera genieten van de herwonnen vrijheid. Maar het leven thuis is moeilijker dan ze hadden verwacht. Af en toe denken ze met heimwee terug aan de gevangenis. Soms mis ik het wel, ja. De vriendschap met bepaalde meisjes binnen. Aandacht voor elkaar. Ja, dat mis ik. Vind het, ik vind het gewoon heel, het is heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Omdat ik in de gevangenis had ik zeg maar het gevoel dat nog van eigenwaarde. Want ik was zeg maar voor mijn eigen gevoel, weet je, ik was aan het werk, ik was dingen aan het doen. Je hebt een routine. Je hoeft inderdaad niet na te denken over of ik eten had of wat dan ook. Of dat je een plek om te slapen. Dat hoeft je, je kan in feite kan je ervan afzetten weet je. Je bent alleen maar bezig met het feit. Of ik was alleen maar bezig met het feit dat je, je uitgevangen is wil. Dus dat is gewoon, je hebt een streven dan. Maar dan kom je hier en dan is in feite je leven is ineens doelloos eigenlijk. Vera kan haar kinderen in het pleeggezin minder vaak zien dan ze zou willen. Ze maakt zich geen illusies dat ze ze helemaal terug zou krijgen... maar doet haar best om een band met ze op te bouwen. De eerste keer dat ik ze zag, was ze echt heel erg eng. Want je weet helemaal niet wat je kan verwachten. Ik wist niet eens eigenlijk hoe groot ze waren of hoe klein eigenlijk nog. Maar toen ze binnenkwamen, dat was echt heel erg eigen eigenlijk. Ik hoorde zeg maar die stem ik al buiten de deur. Dus toen was echt, ja, het was gewoon heel erg emotioneel, natuurlijk. Maar ze kwamen ook gelijk op me af. En de oudste was gewoon gelijk dat hij me omhelsde. En daarna schrok hij ook wel weer een beetje. En de kleine was meer zeg maar dat hij een beetje ging kijken. Dat je ook altijd de boom kijken. En op een gegeven moment ben ik toen met hem gaan spelen. En toen kwam die ook een beetje los. Ook een baan vinden zal tijd en moeite kosten. Werken als leerkracht, wat ze vroeger deed, kan ze met haar drugsverleden niet meer doen. Het enige wat op dit moment makkelijk gaat, is hun vriendschap. Daarmee komen ze de dagen door. Binnenkort is Vera's jongste zoon jarig. Ze heeft cadeaus voor hem verkocht. Hè? Is het gelukt? Ja. Ja? Dat is leuk. Oh, dat is zoiets als dokter Bibber? Ja. Oké. Okay. Oh, dat is leuk. Ja. Hè? Jawel. Nee, dat kan niet wel. Tuurlijk. Dit is mijn mama. Leuk joh is dus degene die hem opgevangen heeft, weet je wel. die me dan wel zeg maar liefde geeft en naar me luistert. Als ze een dag weg is, nou dan mis ik ze. Dan bellen we elkaar. Dat nou, mis je toch wel, hoor. kom eens gauw naar huis toe. Ik heb al voor het raam gekeken of je al komt. Ik zeg nog even, lijkt mijn man wel. Weet je wel, dan mist hij toch. Ze hebben elkaar, maar ze zijn in zekere zin ook tot elkaar veroordeeld. Zowel in de gevangenis als nu er buiten, in vrijheid. Ik had verwacht van... Mijn kleinkinderen zijn groot nu. Kijk, ze hoeven niet iedere dag bij oma te zitten. Tuurlijk, dat kan ik begrijpen. Maar je ziet ze helemaal niet meer. En daar heb ik Vera voor dan, dat ze zegt... Annelies, kom op, weet je wel. Je moet verder. In de tussentijd heeft Vera haar eigen appartement gekregen. Dat heeft ze samen met Annelies opgeknapt. En ze komen nog steeds vaak bij elkaar over de vloer. En als het goed is, luisteren ze vanavond, hier op deze kerstavond... samen naar Plots, neem ik aan. Ja, ja. En vieren samen Kerst. Ja. Ja. Dit is Plots, met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema is vandaag thuiskomen. We gaan naar akte 2, een verhaal waarin een huis de hoofdrol speelt. Een huis. Een huis aan de Savatistraat in Amsterdam. Heel mooi, oud, statig pand. Maar er was iets geks mee toen Leendert Koppelaar het kocht. Delen van het huis waren opzettelijk beschadigd. De schouw van de voorkamer lag eraf... en de schacht van de eetlift was helemaal naar beneden toe opengebroken. Wacht, maar wat is er precies gebeurd daar? Dat weten ze niet, maar het gerucht ging... dat er een schat verborgen lag in het huis. En de vorige eigenaar had hem gezocht, maar niets gevonden. En vindt die, eigenaar, die nieuwe eigenaar heeft hij wel iets gevonden? Hij vindt wel iets, maar niet wat hij dacht. Acte 2. Savatistraat 88. Een verhaal gemaakt door Laura Stek. Lieve paps en mams. Hoe gaat het met jullie? Wat jammer dat het zo koud is. Gisteren viel er natte sneeuw en hagel. S'avonds slaap ik bij oma in de grote kamer. Lieve papie en moeder, het is hier erg fijn. Ik ga vaak naar het strand en ik heb al duizend schelpen. Ook heb ik al gevaren. Morgen mag ik ezeltje rijden. Ik heb al een pootje gebracht. Lieve jongen, ik verlang reuzen naar je en ik zal blij zijn als het zaterdag is. Vele kussen, je tijgerkatje. Sarvatistraat straat 88 een groot en donker pand uit bouwjaar 1874. Leendert Koppelaar koopt het zo'n 40 jaar terug... vanwege het authentieke karakter. Er zat nog een hele oude kamer in. Wij noemen dat de bruine kamer, vanwege het behang. En de schouwen vond ik zeer interessant, met beeldjes erin. En een schilderijtje erboven. Je vond het een bijzonder huis? Ja, heel bijzonder. Ik ben er wel één nacht gebleven om te kijken of het spookte. Het was wel zo bijzonder dat het zou kunnen spoken. Maar ik heb heel rustig geslapen hier. Leenert en zijn gezin voelen zich goed in het huis. Maar dat blijkt niet voor iedereen te gelden. Er zijn mensen geweest die vonden het eng. Ze vonden het heel eng om hier te zijn. En uh, er zijn ook mensen geweest die zeggen het komt uit de muur op je af. Ik zou die de behangen afslopen. Dus het is, wel een, uh, het is wel een huis waar geschiedenis in zit. Maar wat de geschiedenis van het huis is, is niet helemaal duidelijk. Op een dag wordt er aangebeld. Er staat een vreemde vrouw voor de deur, die graag even binnen wil kijken. Ik zei, oké, okay, kom erin. En ik ging hier de Bruine Kamer binnen. En uh, ze bleef in de opening van de deur staan. En ze zei, het is nog precies hetzelfde. En ze zegt, ik ga weg. Ik zei, maar hoezo? Ja, want daar stond zijn tafel. Ik zei, welke tafel? Nou, van de dokter. En... Uh, ze draaide om en sliep weer de deur uit. Dus ze, wilde, ze werd ter plekke herinnerd aan iets wat ze niet meer wilde weten. Ondanks de mysterieuze sfeer... wonen Leendert en zijn gezin met veel plezier in het huis. Hij kijkt altijd goed naar alle details... om te zien of er iets gerenoveerd moet worden. Op een gegeven moment ziet hij iets vreemds aan de schouw. Aan de ene kant stond hij helemaal bol... En ja, dat was niet mooi. En bovendien, ik was bang dat op een gegeven moment het zaakje in zou storten. Dus ik zei tegen mijn zoon, laten we proberen of we dit wat kunnen herstellen. We konden er niet bij. En toen uh, hebben we wat zitten wrikken en doen. En toen kwam er ineens een briefje. Gleed eronder uit. pijn zei wel gelijk, mijn zoon, van... Uh, oh, misschien zit hier wel de schat achter... Liefste Dree, achter het bureau zittende kan ik het niet nalaten je te schrijven. Je hebt me al zoveel onaangenaamheden vergeven. Vergeef het me nu ook maar. Het is waar, ik was erg onhebbelijk en ik hoop het spoedig goed te kunnen maken. Schrijf mij gauw, ventje, of je me al vergeven hebt. Vele kussen, je onaardige vrouwtje die het heus niet zo meent. Leendert haalt de oorspronkelijke spiegel van de schouw om er beter bij te kunnen... En toen zagen we, achter de spiegel, aan de rechterkant van de schouw... ongeveer voor een meter of uh, twee... Uh, een stapeling van brieven, boeken, een schilderijtje... een uh, medische apparatuur. Dus het was ongelooflijk. Leendert en zijn zoon zijn verrast door de vondst... en proberen snel te zien wat er precies in de schouw zit. Hun eerste reactie is... Spannend, oei. Helemaal leeg halen. Opwindend. De eerste brieven die ze vinden hebben een vrolijke en onbezorgde toon. Het is dan wel geen echte schat, het is wel een bijzondere vondst. Maar al snel maakt de opwinding plaats voor een heel ander gevoel. Dan vinden ze ook een paspoort, een agenda die stopt in 1943... en een brief, gericht aan een liesje... Het was een brief dat ik, oh, daar sprak iets uit van eh, iets dreigends. Iets eh, van, we weten wat er aan de hand is, maar we zeggen het niet. Lieve Liesje, wat ik van Floor hoorde, spijt me te moeten lezen. Je gaat ook op reis naar het onbekende, hè? En je bent nog geen zestien. Ik had nog goede hoop dat je eruit zou springen. Wees vooral kalm en rustig en denk na bij alles wat je denkt, zegt en doet... Want je gaat natuurlijk met een hele troep mee. Ieder van die mensen, hoe vriendelijk ook, denkt het eerst aan zichzelf. Eigenbelang gaat altijd voor. Houd goede moed. Wees flink. En wees ook vooral voorzichtig met wat je bij je hebt. Laat je geld niet zien. Denk maar steeds elke dag dat je weer gauw thuis zult zijn. Dat doe ik ook. Ik weet nog niet wie er beter af zal zijn. Jij of ik. Ik wens je alle sterkte en al het goede. Je oom Johnny. De spullen blijken van de Joodse doktersfamilie Bloch te zijn. Met vader Andries, moeder Sien, zoon Hans en dochter Liesje. Het was net zo'n gezin als wij. Dat komt ineens heel dichtbij. Leendert gaat naar de Hollandse Schouwburg... waar de familienamen van alle gedeporteerde Nederlandse Joden zijn genoemd. Daar heb ik eerst gekeken of bij de B van Blog, of die dan werkelijk ook afgevoerd was. En dan als je naar bij de B kijkt, zie je inderdaad, 1943... En de brief van haar oom... dat is een brief die heeft haar nooit bereikt. Toen was ze al vergast. Lieve Lies... Wel bedankt voor je aanzichtkaart. Amsterdam is veel stiller geworden. Geen mami's telefoontjes. Geen fietsende of spelende Lies. Naast brieven en aanzichtkaarten zitten er ook veel foto's van de familie in de schouw. En dit is? Waarschijnlijk Liesje. Dit is Liesje. Leendert vindt ook een foto die duidelijk maakt... waar de vrouw naar verwees die niet naar binnen wilde. Laten nou, we eens even kijken. Ja, dat klopt wel. Ja. De, nou, ik heb het hier over. Dit was zijn, zijn tafel, zie je dat? Hier zie je dan alle medicijnen staan. En hier op de grond, als je hier naar het parket krijgt... zie je nou inderdaad die resten van uitgebeten emmers, potten. Dat is, dat is er nog steeds... Dus wij zitten nu in zijn onderzoekshoekje? Uh, ja, in zijn, uh, zijn medicijnenhoek in ieder geval. En zijn onderzoekshoek is daar. In de foto's komt de familie meer en meer tot leven. De dokter achter zijn bureau, de moeder in de keuken... de kinderen spelend in de bruine kamer. Ze komen misschien wel iets te veel tot leven. Het levert je wel een soort afgeleid schuldgevoel op. Mag dit wel hier zijn? En van hun mooie uh, houtstrijnwerk daarbij zitten kijken. Je zou bijna vragen om toestemming, maar die krijg je niet. Want ze zijn er niet meer. En toestemming om alle persoonlijke brieven te lezen... krijgt Leonard natuurlijk ook niet. Zijn eigen nieuwsgierigheid gaat hem in de weg zitten. Je betrapt jezelf op, op, toch op de neiging om dan naar... Uh, sensationele details te zoeken. Dan, als je dan zo met die dingen aan de gang bent... is het alsof je toch in een soort uh, historische piepshow bent beland. Dat is niet helemaal legitiem. Ah oh ja. Maar zal dit Hansje geweest zijn? Ja. Dan dit is het trapje wat hier naar de tuin loopt... Op dit trapje zat mijn zoon ook altijd zondagmorgen hier al vroeg klaar op mij te wachten. Dus die zat vaak zo op dat trapje. Hij zat ook graag bovenop. Ik kom dus thuis in een huis en ik loop dus in de tuin en ik zit dus op het trapje. Wat nog van hen is, er zit eenzelfde jongetje van, van ongeveer dezelfde leeftijd, misschien. Ja, mijn zoon was ja. Hm. Lieve Itje en oom Aki, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Ik zit al in de vijfde klas. Ik ben ook al tien jaar. Misschien herken je me niet meer. Want ik ben al groter dan oom Elte geworden. Ik moest van de ene school weg, omdat het geen Joodse school was. Maar nu neem ik afscheid. Duizend zoentjes en de groeten van Hans. Ze zijn als het ware nooit vertrokken. Ze hebben het nooit verkocht. Er is geen afscheid genomen. Dat voel je wel, hè? Je woont nog steeds in hun huis. De familie Blog is nooit meer thuisgekomen. Maar eigenlijk zijn ze dus ook nooit helemaal weggegaan. Door de brieven en foto's lijkt de familie nog steeds... door de gangen van het huis te dwalen. Maar Savatistraat 88 is te klein voor twee families. Ze zijn te aanwezig. Dat heeft mij doen besluiten om op een gegeven moment... maar de dozen dicht te doen en ze op zolder te zetten of op de vliering. Leendert brengt de doos uiteindelijk naar het Joods Historisch Museum. Maar één ding heeft hij niet in de doos gestopt. Een schilderijtje waarop een donkerharig meisje in de verte staart. Je interpreteert gelijk natuurlijk. Ze kijkt naar haar eigen tragische toekomst. Het is Liesje. Lenert hangt het naast de schouw. Ja, waarom? Nou, ik vond het ook wel iets dat je dan met open ogen moest zien. Jullie hebben hier gewoond en je hebt ook recht op om hier te hangen. Maar de andere familieleden zien het schilderijtje toch liever verdwijnen. Sommige mensen vonden dat niet prettig. Uh. Dus nu is het weg. Ja. En daarmee is de familie Blog voor voorgoed uit Servatistraat 88 vertrokken. Of misschien toch niet helemaal. Want één mysterie is nog niet opgelost. Je mist iets. Je mist de brieven van hem aan haar. En je mist ook de periode dat ze baby waren. Dus de vermoeden is dat een dossier van de vrouw... dat heeft ze bij zich gehouden of dat ligt ergens anders hier in dit huis. Het is een niet afgemaakt gesprek... Leonard Koppelaar, die dit verhaal vertelt, uh, woont nu niet meer in dat huis aan de Savatistraat. Maar zijn zoon wel met zijn gezin. En die gaat binnenkort dus toch op zoek naar die missende brieven. Waarvan hij vermoedt dat ze in verborgen kasten liggen achter het behang. Maar had hij dan die andere brieven, die Leonard had hij die, die ook niet eigenlijk daar verstopt moeten laten liggen bij ja, ja. en zijn schaal? Ja, en zijn zoon ook. Ja, want de, de kans zit er natuurlijk in dat zodra ze gaan graven, dat die nieuwe vondst de familieblog weer iets te dichtbij gaat brengen. Ja. Dat risico nemen ze blijkbaar. Ja. We hebben ook een heel mooi muziekstuk. Wat hier heel erg goed bij past. Hè? Ja, hier. Ja, ja, ja, we konden het niet laten. Eerst muziek, daarna naar de laatste acte. Zet dit huis op een keer. Tocht het door, tocht het door. Er is iets of iemand hier. Die de rust zwaar verstoor. Dat spook dwars door me. Niemand die me gelooft, niemand hier die me gelooft. Ik zet alle ramen open, alle de deuren van het slot. De muren zijn nog heel maar elkaar. We gaan naar de laatste acte. Het gaat over een herinnering aan een herinnering van het gevoel ergens thuis te zijn. Acte 3 Een bekend geluid door Tjitske Musche. Op 4 november 1976 land er op Schiphol een vliegtuig met een lading mandjes. In die mandjes zitten kinderen uit Bangladesh, die vanwege een bloedige burgeroorlog en een watersnoodramp ter adoptie worden aangeboden. Eén van hen is Sander Mulmeester, op dat moment 2,5 jaar oud. Wie zijn biologische ouders zijn en waar hij is opgegroeid, weet hij niet. Ik uh, weet erg weinig van de tijd voor de adoptie. Uh, dat lijkt echt wel een soort puur op foto's van, oké, okay, dat zal geweest zijn, maar niet als... Uh... Zijn de herinnering. Sander komt terecht in een warm Zeeuws gezin... en groeit op als een Hollands jongetje. Maar als hij in groep 8 zit, gebeurt er iets vreemds tijdens het huiswerkuur in de klas. Ik denk dat het wel een van de eerste keren is geweest dat we, zeg maar, dat huiswerkuurtje hadden. En um, ja, dat, dat moest altijd uh, erg muistilletjes gebeuren. En um, maar, ja, mijn, mijn, mijn gedachten gingen een beetje uh, naar buiten toe en ik. Uh, ik keek naar de grote kastanjebomen op het schoolplein en ik hoorde ineens een soort uh, geluid uh, van uh, slaan op metaal. Het was zo intens geluid dat ik op alle muurtjes ben en gekeken heb. Uh, of er daadwerkelijk zeg maar, een groot uh, bouwproject uh, gaande was. Want dat zou gewoon het geluid kunnen geweest zijn wat ik hoorde. Maar er wordt niet gebouwd rondom de school. Het geluid keert terug. Steeds tijdens het huiswerkuur in de klas. Het voelde ook wel iets, iets als iets heel vertrouwd, als iets heel bekends. Het was heel erg zacht en heel erg vriendelijk. Het, was, uh, het leek ook wel een geluid heel erg op de verre achtergrond. Het was niet zeg maar een heel het was niet heel dichtbij, het geluid. Sander durfde het niet te vertellen aan andere kinderen omdat ik wel uh, zoiets had van, dit is wel misschien een beetje gek, want ik uh, heb niet echt het idee dat hun het ook gehoord hebben. Hij heeft geen idee wat het geluid kan zijn. En als hij naar de middelbare school gaat en de huiswerkuren ophouden, is het geluid ook ineens verdwenen. In de jaren erna denkt hij er nooit meer aan. Maar er zijn meer opmerkelijke trekjes aan Sander. Als klein jongetje verbaast hij zich daar al over. Dat ik soms wel eens dacht van ik ben wel een beetje, een beetje vreemd hè, met hoe ik dingen uh, doe. Ik bedoel, de manier waarop ik zeg maar, als kind zeg maar, zat, dat ik uh, aan het spelen was en dat ik met mijn autootje zo zat. Een soort hurkzitje, een piramides bouwen van mandarijnen of sinaasappels. Uh, als ik dan uh, boodschappen had gedaan met mijn moeder op de markt, dan dat ik dat op een bepaalde manier deed. die ...niet zeg maar mijn zusje, mijn moeder of andere vrienden en familieleden op zo'n manier zouden stapelen. En dan gaat hij, inmiddels 26 jaar, voor het eerst naar Bangladesh. Zodra ik op het vliegveld aankwam zag ik eh, duizenden mensen gehurkt zitten wachtende op iets. En eh, ja, dat was ook mijn hurkzitje. En een van mijn eerste bezoeken aan de, de wat grotere markten in Dhaka, zag ik dezelfde piramidebouw. Zoals de Begalen, zeg maar hun fruit opstapelen. Dat soort dingetjes. Het zit gewoon ook allemaal in mij. Ja, dat was gewoon ongelooflijk, omdat ik, heel veel dingen had ik gewoon nooit gelinkt met mijn afkomst. Op een van de laatste dagen brengt Sander een bezoek aan de haven van Dhaka. Het was in de avond, het was donker en uh, wat uh, hoopjes bladeren die uh, aan de straatkanten werden verbrand. Het, het, het rook uh, heel erg uh, ja, uh, ja, als een soort uh, zomeravond uh, na een hele hete dag. Maar wat het meest zijn aandacht trekt is niet de geur, maar het geluid. Het eerste wat ik uh, hoorde toen ik de auto uitstapte was het geluid uh, van het huiswerkuurtje, het slaan op het metaal. Hetzelfde ritme, hetzelfde geluid, dat was echt bizar. Ik was natuurlijk wel heel erg getrokken van, waar komt dat verre bekende geluid vandaan? Dus ik ben verder gaan lopen. En toen zag ik best wel snel al dat vaders en moeders, uh, en ook vooral moeders met hun kinderen, gewikkeld... Uh, Hard aan het werk waren om poten te repareren, slopen en te herbouwen voor gebruik. Hij realiseert zich dat hij hier misschien eerder is geweest. Als baby, op zijn moeders rug. Ja, ik dacht had wel zoiets van. Het is een hele grote kans dat, dat ik daar een tijdje heb vertoeft. Het was echt alsof je zeg maar een deur overdoet doet en binnenkomt en denkt van, hé, hey, iedereen is er. Ik vind het een heel fijn gevoel en uh, vooral het idee dat, zeg maar, uh, dat het geluid er ook altijd is uh, in, uh, in Dakar dan. Uh, ik, ik kan het volgens mij elk jaar opzoeken als ik zou willen. Het is een soort uh, ja, familiewapen geworden voor mezelf. werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baaema, Bente Hamel, Stefan Heidendaal, Esma Linneman, Jitske Musche, Jennifer Patterson, Laura Stek, Jair Steijn, Stef Vissjaar. De techniek was in handen van Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door Mediafonds. Kijk op de site om een reactie achter te laten... of de verhalen nog eens te beluisteren. vpro.nl slash plots. En we zoeken ook nieuwe verhalen. We zoeken nog steeds verhalen namelijk over mensen die dingen verzamelen... en daardoor in bizarre situaties zijn gekomen. Stuur uw verhaal naar plots.vpro.nl. Zo dadelijk. Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje... en volgende week op dit tijdstip Studio Itzarda. En wij zijn er volgende maand weer. En dat betekent volgend jaar alvast... Gelukkig, Gelukkig nieuwjaar. Met een nieuwe plots. En die valt op 29 januari. Thema? Onmogelijke liefdes. Inderdaad. Tot dan.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 Ook de AOW-bedragen en betalingsdata voor 2012 vindt u op svb.nl. Dit is Radio 1.